ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Raymond Seré met het NMS-journaal. De online verkoop in Nederland blijft groeien. Dit jaar wordt voor het eerst de grens van 10 miljard euro aan omzet doorbroken, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vorig jaar kochten Nederlanders nog voor 9,8 miljard euro producten via internet. Nederlanders doen ruim 4% van hun aankopen online. In Duitsland is dat 5,1%, in Frankrijk 5,5% en in het Verenigd Koninkrijk 9,5%.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 Het weer droog, soms wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden. En vanavond kan het flink gaan waaien. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A7 een korte file van Hoorn naar Zaandam. Vanwege een spoedreparatie bij Purmerend. Twee kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeerde... Heeft u een bril nodig? Waar gaat u dan naartoe? Ja, optiek slinger.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 De top 30 van de vernieuwjaren. Onze eindejaars top 30, want het is de laatste uitzending van dit jaar. Gelijk gaan Anselman uh, en, en ik even een paar weken ertussenuit. In januari zijn we er gewoon weer. En uh, ja, we zijn bezig met de afsluitende top 30. Door u samengesteld. En wat een prachtplaat heeft u gekozen, dames en heren. Echt waar. Hoor dan, hoor dan. Hoor dan. <laughs> U hoorde net uh, The Beach Boys met uh, God Only Knows. Prachtige plaat. Heerlijk. Van het album Greatest Hits of The Best of The Beach Boys. Nadeel van de oude platen van The Beach Boys is dat ze allemaal mono zijn. Die zijn ook niet stereo te krijgen. Komt omdat Brian, Brian Wilson, die de platen meestal produceerde, uh, doof was aan één oor. Zeg u? En vandaar dat die platen allemaal in mono zijn. Ja. Oh... Ja, we zitten aan de andere kant van de tafel. Frank Belie, dames en heren, collega uit Bevenwijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je even meepresenteert. Gezellig. Ja, ja, het, is weer, het is weer een tijdje geleden volgens mij. Dus ja. Ik vind het wel weer even lekker. Lekker hè, radio oh, heer. Ja, heer. radio maken is zo lekker, jongen. Goed, we gaan door tot vijf uur in ieder geval. En ik denk dat we dat wel gaan halen. En uh, zo niet, dan pikken we er gewoon tijd bij. Dat kan allemaal. We zijn toch verder geen live uitzendingen vanmiddag. Ja, ik pas weet, om zes uur. Dus... Ik weet zeker dat je zes uur haalt als je mij laat praten. Ja. ja. Maar goed, um, we zijn lekker bezig. We zijn intussen aangekomen bij, uh, bij uh, nummer, uh, nummer drie, 21 alweer. Want Beach Boys stond op 22. Dus we zitten nu al bij nummer 21. En uh, dat is de enige artiest die twee platen in die top 30 heeft. Oh. Ja, dat is de enige artiest die twee platen in, de top, in die top 30 heeft staan. Ik dacht twee namen, maar goed, dat dus nee. is weer wat anders. Nee, ja, hij heeft ook nog twee namen. Dat ook nog hij heeft twee platen niet op, 130, maar hij heeft ook twee naam. We hebben straks al een nummer gedraaid van het album Catch Bull at 4. Dat was uh, het vierde album van uh, Cat Stevens. En. Uh, dit nummer, dat, of uh, deze plaat, die heet heel anders. Uh, moet ik weer even kijken: Teaser and the Firecat. Oh ja, die was het. Ja. <laughs> ja maar dit is het nog beter dan nu? Nee, ik lees het af. Oké. Okay. Teaser and the Firecat is het album van Cat Stevens. Dat was zijn derde album in de tijd. Eerst was het Mona Bojaken. En toen kregen we T for the Tillerman. En daarna kwam deze. Mm -hmm. Prachtige plaat. En, uh, Rond, zwart, met een gat in het midden. Met een gat in het midden. Ook dat nog. Met uh, hele leuke muziek erop. Dat ook nog een keer. We gaan uh, van Cat Stevens een prachtig nummer draaien. En uh, als alles goed gaat te missen... Dan... Krijgen we nu te horen Tuesdays I make a mark in time I can't say the mark is mine I'm only the underline of the word Cause I'm like him just like you I can't tell you what to do Like everybody else I'm searching through What I've heard Whoa Where do you go When you don't want No one to know Ooh Talk tomorrow Tuesday's a day Yeah Picture won't you Paint my dream Won't you show me demand all my life whoa where do you go when you don't want no one to know ooh don't tomorrow tuesday's a day yeah. Name. All in all, it's all the same Everybody plays a different game Dat is allemaal wat. Tjonge, jongen, moet ik allemaal veel tegelijk doen, zeg. Knopjes indrukken. Oh, goed. Um, wat... uh, ja. ik, ik denk, ik hoor helemaal niks. Nee, ik had je nog even... Ja, ik moest zoveel tegelijk doen. Niks. Ja, nee, maar we zijn nog zo gauw afgeleid. We hebben zo'n ja. geweldige lijst, jongen. We zijn ja. nog weer aan het kijken. Ik heb straks nog een zwaardigheidje voor je. Oh, leuk. Ja. Um, we gaan nu naar de Bee Gees, dames en heren. De Bee Gees hebben eigenlijk twee carrières gehad, hè. Uh, de, ja. ja, ze zijn begonnen in 67 en toen in 71 viel de bol uit elkaar. gingen ze apart, of in, in 70. Toen zijn ze in 71 weer teruggekomen. Uh, Robin Gibb die stapte eruit, die ging toen solo. Die maakte een uh, hit met Save by, by the Bell. Ja. En uh, toen kwamen ze in 71 kwamen ze weer terug met uh, Lonely Days... Toen zijn ze gestaag doorgegaan tot ze natuurlijk op een gegeven moment de discotour gingen opzoeken en met de piepstemmetjes begonnen. Toen uh, kwam natuurlijk in 1978 de Night Fever en uh, toen was hun kostje helemaal gekocht. Staying Alive. Staying ja, Staying Alive. Still life, ja, dat. Um, Maar goed, we, de, de, die hebben we dus niet. We hebben dus de LP The Best of the Bee Gees, 1967-1971. En daarvan draaien we dan... Oh nee, die is ook niet. Ja, jij, jij zei het. Ja, ik zei het. Nee, ik moest even kijken. Ik stond even te gluren natuurlijk. Ja. Dit zijn ze, de Bee Gees, met World. Now I'm fine. Dat is nog uit de tijd dat uh, de Bee Gees nog een vijfmans band was. De broertjes Gib, Maurice, Robin en Barry natuurlijk. En er zat ook nog een, een drummer bij. Daar ben ik de naam even kwijt van. En er was ook nog een gozer die heette, geloof ik, Vince Malone of zo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die, die zat er ook nog bij toen de tijd. Ja, maar, ze hadden toch nog een broertje? Ja, dat was Andy. Maar die, ja? die zat niet bij de Bee Gees. Nee, nee, nee. Maar die is, ook, uh, die is ook heel vroeg overleden trouwens. ja. ja. Dat is heel jong nog. En uh, dat is uh, het lot van meer uh, van die BG's, jongens. Want uh, ook Maurice is niet oud geworden. Robin is ook niet echt oud geworden. En de enige die dus uh, nog over is op dit moment is Barry. Ja. Dus, maar we horen weinig van hem. Ja, oh ja, misschien dat hij nog een keer met uh, Baris Streisand of zo wordt. Ja, dat kan wel. Uh, de volgende plaat is een beetje jouw favoriet, geloof ik, hè? Nou ja, ik, ik vind het wel een uh, aardige dame. Zo was het trouwens afgelopen jaar in Nederland. Ja. Tijdens de uh, Night of the Proms. Okay. Daar uh, trad ze op, uh, Miss Gloria Estefan. En ja. uh, op nummer 19 in de top 31 van de vinyljaren uit 2013 ja. staat het album Anything for You. En uh, dat album heette trouwens in, uh, uh, in, in Amerika heet het. Uh, uh, uh, nou ja, dat vertel ik zo meteen wel. Ik moet even nakijken weer. Okay. En we gaan uh, luisteren naar Anything For You. Dit is uh, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.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 So much for Het is allemaal goed, joh. dat is allemaal fantastisch. Um, ja, hey, hey, ik, ik zou die naam nog vertellen zoals dat album in, uh, in Amerika heet. Yeah. Het is nummer 2 van kant 1 is het, weet ik. Maar, wat zei je nou, maar? Oh ja. Oh, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Let it loose. Let it loose. Ja. ja, dat was heel merkwaardig. In, uh, in uh, Nederland, of in Europa heette het album, dus Anything for You. En in Australië. En in Australië ook. Nummer 19 in onze top 31 van de vinyljaren over 2013. Uh, het volgende nummer dreigde eruit te vallen. <laughs> De volgende LP. Wie heeft daar de reddingsoperatie voor uh, Nou, dat ga, ik, dat ga ik niet vertellen, want dan ja. denken ze dat het doorgestoken kaart is. Nee, <laughs> nee hoor, niks. Uh, nee, hij dreigde eruit te vallen. En toen werd er ineens toch weer opgestemd op dit album. En toen kwam hij er weer in. En uh, dat, is, dat is het leuke. Het, het, het veranderde echt elke dag. Ik ben geen moment zeker geweest wie er nummer 1 zou worden. Je nee. hebt het ook niet verteld tegen me. Nee. nee. Maar uh, dit, uh, dit, ik vind dit wel leuk dat dit, uh, dat dit erin gekomen is. Mm -hmm. Want het is best wel uh, een, een mooie plaat. Het is niet zijn bekendste album. Maar wel een mooie plaat. Uh, George Harrison. En um, van die plaat... Living in the Material World. Ja. Die dus. Daarvan draaien we... Give Me Love is George Harrison. Nummer 18... Uh, give me love, give me peace on earth. En het komt van het uh, prachtige album Living in the Material World. En dat deed hij al voordat Madonna erop kwam. He? He? He? He, he. Dat is ook zoiets. Maar uh, George dus, ook alweer te vroeg overleden. Het is alweer twaalf jaar geleden dat hij overleden is, 2001. En uh, ja... Zo zijn er ook van de Beatles nog maar twee over. John is natuurlijk al 33 jaar geleden doodgeschoten, dat weten we. En George overleed aan kanker in 2001. Jammer, eigenlijk. Heel jammer. Ja, maar ja, de laatste jaren gaan er heel veel van die iconen... Uh, ja, er zijn iconen, ja, er dit jaar ook wel aardig wat gegaan. Ja. Jongen, jongen, jongen. Larry Price als laatste. Hmm. En uh, nou, er zijn er nog wel een aantal. Uh, we gaan, maar goed, dan gaan we ons maar even niet meer bezighouden. Wij zijn lekker bezig met... De top 30 van de vinyljaren. En dat is de meest aparte top 30 die je kunt voorstellen. Want je hoort hier platen in die je nergens hoort. Nee, nee. nee, zelfs niet met Radio Nostalgia. Nee. Nee. nee. Maar we zijn aangekomen op nummer 17. Nummer 17, ja. Nummer 17. En dat zijn de Doobie Brothers. Ja. Wat gaan we daarover vertellen? De uh, Doobie Brothers, een band uit Amerika die begonnen is met... Uh, met een nou, vrij grote bezetting wel. En die, nummer, die uh, prachtige nummers had als Listen to the Music. En uh, vooral natuurlijk Long Train Running. Maar die hoort u vaak genoeg. Die, uh, gaan we niet draaien. Gaan we niet draaien. Nee. nee ik pak een ander stuk van, uh, van het album Best of the Doobies. Oorspronkelijk stond het op het album The Captain and Me. 1972 of 73. Daarom het, 73. En uh, een geweldige plaat trouwens. Daar stond ook Long Train Running op trouwens. Mm. Maar... Ik vind dit nog steeds een van de beste doobie-nummers die er zijn. Als ik eerlijk ben. Nummer 17 in de vinyljaren top 30. En het nummer heet... Huh? En, het nummer heet... Ah, <laughs> Kan kan het, het maar... leven hier niet naar beneden, beneden, beneden, beneden bezetten. <laughs> ja, stom hè? Ja, dat Goed. heb je met vinyl. Ja, dat moet je wel doen, als gebeurt ja. er niks. Ja. Kijk, daar zijn ze. Daar zijn ze. China Grove, hier zijn de Doobie Brothers. Ja, ik was te laat. Ik was gewoon te laat. Ja, ik kan er ook niks aan Ik was gewoon te laat. Uh, zo. <laughs> nou weet ik het niet meer. Oh, oh. Ja. Uh, pff, pff, nou, uh, het volgende album, wat ik moet gaan draaien, maar wat even fout loopt, want ik moet nu twee dingen tegelijk doen. En dat gaat niet zo goed. Uh, momentje. I'm more, I'm more, I'm Ja, ik ga to me in Ja, me nou moeten we even het ritme vinden. Tralalaala. Zo, ik ben er weer. Um, Stone Cold Tracy heette dat. En dat kwam van het album Sheer Heart Attack. En u had het natuurlijk bekend. Dat was Queen. En die staan op nummer 16 met dit album. Um, even kijken hoor. Ja, we gaan naar nummer 15. Ik zou, er buiten, ik zou er wat buiten adem van raken zeg. Nummer 15 gaan we doen. En dat is Joe Cocker. Dat is een uh, dubbel album. Vandaar dat ik er twee nummers van ga draaien. Van het ene album en van het andere album. Want het zijn twee verschillende LP's. En uh, ik pak er dus twee nummers van. En dat vind ik wel leuk. Uh, het eerste is natuurlijk zijn eerste grote hit. Nummer van de Beatles. Uh, maar geheel omgevormd door, door onder andere uh, Jimmy Page. En uh, Chris Stainton en dat soort mensen. Geweldig geplaatst geworden. En het is de doorbraakhit voor Joe Cocker geweest. En uh, ik draai hem met plezier. Hier komt hij with a little help from my friends.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 Say I'm gonna you it I don't I'm And it happens all the time. Yeah. What do you see when you turn up the light? I can't tell you, but it sure so feels like mad Don't you know I'm a Ja, Joe Cocker was dat. Joe Cocker. We hebben daarvan twee nummers gedraaid. Het komt omdat het twee LP's zijn die in één package zitten. Daarom heet hij ook Two Originals. Dat gaan we straks nog een keer doen. Mm -hmm. um, want Procol Harum bijvoorbeeld heeft dat ook. En mm -hmm. Joe Cocker had dat dus ook. Het zijn twee, zijn twee eerste albums zijn bij elkaar gevoegd. En uh, dat ene album heet With a Little Help From My Friends. En het andere gewoon Joe Cocker. En Delta Lady, dat kwam dus van het tweede album... en Little Help From My Friends van het eerste album. En dan hoop ik dat het allemaal goed gaat... want ik moest het allemaal helemaal snel doen en zo... Oh, uh, ah. Kijk, weet je wat het mooiste is, Ruud? Dit is uh, live. Ja, dit is live. Dat is wel waar, natuurlijk. Dit is waar, dit is helemaal live. Maar dit is nog uh, niet het nummer wat ik wilde draaien. Maar dat... Nee, nou zoek jij dat we... nummer even op dan praat ik wat ondertussen. Ga jij maar even vertellen wat er komt? Ja, we zijn inmiddels aangekomen bij nummer 14 van de vinyljaren top 30 2013... waar u op al gestemd heeft allemaal... Met uh, prachtige LP's en dergelijke. En het uh, wel Ruud uh, het juiste nummer aan het scherp zetten is van uh, deze band. Waarvan uh, de laatste jaren uh, een heel bekend nummer vele malen is gecoverd door uh, moderne beentjes. Trouwens, dat nummer Baggin, waar we het dan over hebben. En dan praten we over Frankie Valley en de Four Seasons. Stamt uit 1967. Werd in 1968 al gelijk door uh, een Engelse band uh, gecoverd. En de laatste bekende uitvoering daarvan is natuurlijk van Madcon. Die gaan we lekker niet draaien. Want uh, die hoort je al genoeg op uh, de diverse radiostations. En hier bij uh, ZFM uh, uh, te beluisteren natuurlijk via de kabel en de etherfrequenties... Uh, draaien we een ander nummer van uh, Frankie Valli in de Four Seasons. En Ruud, volgens mij ben je scherp, hè? Denk het wel, hè? Denk het wel, denk het wel. Ja, ja ik ben helemaal scherp nu. Nou, goed. En, en, en, en wat, heb je, wat heb je scherp gezet dan... Ja, nou, dan moet ik even kijken. Nou, uh, la we gaan, laten we gewoon luisteren. We, we, we vertellen het straks: Frankie Valley en the four seasons. And I've got you under nice my skin. Oh, dat was hem. Dankzij de musical, de uh, Jersey Boys. Ja, goed hè. Goed, hij is er! He. Hij is er! Kijk er nou! Ja, hij is er! Hij is toch nog gekomen, jongens, dat is leuk. Albert John Vos is ook binnen tussen, dus ik ben blij dat hij nog twee uur van het feestje kan meemaken. Uh, u luistert nog steeds naar de top 30 van de vinyljaren En uh, het is een feestje om al deze prachtige muziek uh, te horen. Uh, dit was dus, ik zei het al, natuurlijk weer bekend geworden dankzij de musical The Jersey Boys, Frankie Valli and the Four Seasons zijn dus weer helemaal hot. Uh, dit was een oude Cole Porter song en dat noemen we dat heet I've Got You Under My Skin. Uh, van, wie, van wie kennen we die nog meer, Ruud? Nou, Frank Sinatra, oh, denk je. Ja, ja, ja, ja, ja. Denk je, zegt Frank Sinatra. Uh, we gaan nu even een nummer uit de computer draaien. Ik zei het al. Ik oh ja, heb ik één, zou de kastjes doen. Ja. Ik heb één LP die is zo verschrikkelijk slecht... dat uh, die kon ik echt niet meer draaien. Maar die hebben we wel in het programma gehad. Dus ook die gaan we nu uh, lekker draaien. <lacht> we kunnen best wat rustig aan doen. want Ik hou tijd over, denk ik. Um, ik denk dat dit een beetje het laatste nummer voor het nieuws wordt. Um, daarna gaan we lekker door. Uh, dit is een mooi nummer van het eerste album van Crosby, Stills, Nash. Zonder jong nog in dit geval. Geschreven voor Judy Collins. Daarom heet het ook Sweet Judy Blue Eyes. Crosby, Stills en Nash. en no Nash. Sorry Sometimes it hurts So badly I must cry out loud I am lonely I am yours You are mine You are what you are Give me it hard Remember what we've said each other, if we'd have mercy, don't let the past remind us of what we are not now, I am not leaving, I am yours, you are mine, you are what you are, you make it hard, Away from me now You are free And I am crying This does not mean I don't love you, I do That's forever Yes and for always I am yours, you are mine You are what you are You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Here is the lock and left of the key to the You are mine, you are what you are, you make it hard, and you make it hard.